Mijn naam is Louise Hoet. Creatieve mensen, het is iets wat mij altijd intrigeert. en daarom ga ik op zoek naar creatieve mensen om te vragen hoe doen ze het, hoe komen ze op bepaalde ideeën. En vandaag uh, ga ik langs bij Colin van Eekhout, de zanger van Amenra, het stevigere werk. Hey, hey hallo, hey Louise. Dank je. Hallo. Dank u. Je staat op. Hè. hoe laat begint uw dag? Om half zeven gaat mijn wekker. En dat is uh... Voornamelijk omdat de kinderen moeten klaargestoomd worden om naar school te gaan. En ja, dan begint de ochtendspitzee voor mij. En is het eigenlijk echt al vanaf dat je kinderen aan het klaarstomen zijn, dat je ook al nadenkt over of bezig bent met muziek? Maar ik denk sowieso dat, zoals veel mensen maar wat je ogen opent, al je mails checkt en, en er sowieso al, al waarschijnlijk een paar uh, een paar beantwoord tussen de slaapkamer en de badkamer. Van dus dat is sowieso een constante, dat ik constant aan het denken bent van oké, okay, wat, wat is er nu prioriteit om, om klaar te stomen. Like, nu zijn we bezig met een nieuw album met Aminra en dat is dan altijd uh Artwork en video's en, en mastering en mixen en, en, en constant weer mee voor de meningen te vergelijken en zo. Dus dat is wel druk eigenlijk, ja. En wanneer komt die nieuwe plater? Die, die is voor na de zomer, september, oktober, zoiets, ja. moet die klaar zijn. Dus nu is dat volle bak, alles voorbereiden daarvoor. En als je opstaat, is dat dan ook echt opstaan voor wat met muziek? Of is dat meer in stilte? Dat is eigenlijk voornamelijk in stilte. Ik luister eigenlijk niet vaak naar muziek. Heel weinig eigenlijk, voor muzikant te zijn. Het is niet zo dat ik uh, internet zet af te schuimen naar uh, nieuwe, nieuwe zaken, om nieuwe zaken te ontdekken ofzo. Of Meestal als ik luister naar muziek, is naar eigen repetitieopnames en, en eigen opnames eigenlijk om, om eigenlijk erop te werken. Eigenlijk. Als ik sta af te was bij zo'n spreken, uh, luister ik er naar uh, binnenkant nadenken wat er allemaal mogelijk is. En... De meeste, ik denk dan toch, de meeste muzikanten luisteren naar andere muziek om wat meer inspiratie op te doen. Of misschien om een keer iets anders, um, een andere invloeden eigenlijk, uh, te, te, te krijgen, maar bij u dan niet. Dat schrikt mij zo'n beetje af, in die zin dat er dan misschien zo wat zal... Um afstand nemen van je van, van uh, persoonlijke visie op die dingen, of de naïviteit een soort van naïviteit behouden zo, je, dat echt vanuit jezelf handelt en niet vanuit uh, de notie dat die persoon daar op dat stuk iets leuks gedaan heeft en dat dan proberen te, te, te verbuigen naar, naar iets voor jezelf, ik weet niet dat, dat, dat lijkt mij zo minder, uh, minder oprecht of zo dat is zo meer een, een technische aanpak like, zo van muziek en wij proberen daar zo ver mogelijk vandaan te blijven, eigenlijk. Maar jullie evolueren waarschijnlijk dan wel gewoon doorheen de muziek, Allee, aangezien je verouderd of andere... Ja, sowieso. Je emotionele palet waarmee dat werkt, ver ver verandert ook zo. Hé. Hou zeker, omdat het is heel... Uh gevoelsmatig of heel geladen muziek, dus dat, dat hangt daar heel, heel hard vanaf zo. En uh, ja, we worden ouder en, en we hebben ook zijprojecten projecten en solo-projecten en en, uh, en iedereen van ons werkt ook samen met andere muzikanten en dat, dat beïnvloedt dan wel weer zo. Mag ik zeggen dat, dat de muziek van Amindra wat, wat duister, donker is? Um... Natuurlijk, als je dan opstaat met kinderen, ik denk dan meer aan vrolijkheid en, en hoe komt je dan, alleen, hoe zit je dan bezig met creatief te zijn in het thuis. Sowieso duurt het uh, zo etelijke jaren voordat we nieuwe plaatsen schrijven. Dus, dat is over een periode van vijf jaar en als je met, met, met vijf muzikanten in een band zit, dan kom je al een keer wat tegen en dan, dan, dan wordt de nood weer groter om, om, om, om die, die sferen op te zoeken. je zo. gespaard die momenten op. Of, of je, je, je, je, je delft in het verleden zo meer en, en probeert die, die, die momenten zo wat, wat op te raken. Iedereen heeft zowel een moment in zijn leven die, die, die, die hem of, of haar geraakt heeft en die toch een, een zekere impact had heeft. En, en, en daar werken we dan mee als het, als het even goed gaat. Zo. Of dan veranderen we, dan, dan maken we akoestische nummers die eerder gericht zijn aan onze kinderen... In, voor in de toekomst, als we er niet meer zijn. Zo'n toestand, houden. Ja, we hebben wel altijd een manier om zo het naar onze hand te zetten. En zo. U bent een fulltime eigenlijk muzikant, of... Uh, ja, sinds kort, hè. Een ochtend dan van een muzikant. Dus je zet je kinderen af en dan, hoe ziet uw dag er dan eigenlijk uit? Goh, muzikant, muzikant alleen ben je niet meer, denk ik. In mijn geval zijn het ook uh, boeker en manager en, en, en boekhouder en... en, en uh, uh, artistiek directeur en, en fotograaf en, en, oh ja, ze, ze zijn eigenlijk constant met die dingen bezig op zich het met muziek bezig zijn en zeker ik als zanger uh, is, is een collectief gebeuren en meer en meer wordt dat eigenlijk zo uh, uh, door, door, door uh, individuele muzikanten opgenomen ook van, van, van, van de band omdat uit tijdsgebrek ik dat we geen tijd meer hebben om eindeloos door te jammen iedere week uh, dus uh, het is eigenlijk uh, concreter zo dat we werken maar uh, ik als zanger als, als zit, zit ook voornamelijk na te denken over de esthetica rond de band ook en, en alle organisatie rondzo. rond. Like nu is dat dan uh, uh, met advocaten in Amerika mailen voor uh, visums te kunnen regelen en, en boekers van de States en boekhouders van de States. En dus dat is eigenlijk, uh, het is eigenlijk meer bijna een bureaujob geworden dan, dan uh, het creatieve aspect. En daar komen wij gewoon uh, wekelijks uh, voor samen. Doen we allemaal ons huiswerk en komen we wekelijks samen in onze zo. Dus eigenlijk en rol is het niet? In belangen niet, nee. <laughs> bij ons toch niet? Ja, nee, ja. We proberen alles zo goed mogelijk zelf in handen te houden. Maar dat komt er natuurlijk wel bij dat je al die uh, logistieke en bureaucratische uh, rompslomp er ook moet bijnemen. Hè. Eigenlijk als, als zanger, bent u voornamelijk ook de schrijver? Of, of Um, start je dan echt van, van muziek, gewoon, van een deun, of dan meer eigenlijk van, van tekst? Goh, ik persoonlijk schrijf eigenlijk heel het jaar door. Goh, goh, iedere keer als ik een idee heb, of zo, schrijf ik dat op in, in, in bepaalde boeken die ik heb, zo, die zo, stampende vol met, uh, met zennetjes aan woorden en, en tekeningen staan, zo, die dan naarmate de muziek vordert, en zo, bijeen hen geschraapt worden tot een tekst. Het zit sowieso altijd in, een beetje in dezelfde sfeer, dus, dus je kunt er altijd relatief gemakkelijk... Uh, de teksten uithalen zo dat is een beetje collage van van alles ja. ik schreef sowieso ja ik schrijf sowieso alleen en uh, bepaal ook de de zanglijnen en dan de muziek wordt voornamelijk door de gitaristen in hang getrokken zo en dan door uh, discussie erover uh, onderling zo en en eigenlijk uh, naar het eindresultaat zo. Uh, ja, getrokken zo. En hoe moet ik me dat dan voorstellen, omdat je zegt van ja, dat is eigenlijk over een periode van vijf jaar dat je wat dingen samenruipt of dat je eigenlijk, ja, dingen die gebeuren. Zijn dat dan meestal dingen die je echt geraakt hebben dat je zoiets hebt van, ik kan dat niet snel van mij afzetten. Van, ik moet daar iets in muziek over doen of... Ja, dat kan veel zijn. Zo. Dat kan een gesprek zijn met een vriend bijvoorbeeld die aan het overwegen is om, om, om, om, om weg te gaan bij zijn... Uh, bij, uh... Bij de vrouw van zijn kinderen, bij ze van spreken en zo. En dat zijn, dat zijn altijd ja, geladen conversaties die mij wat doen. En die, die, die... staan mij dan in de plaats van die persoon. En ik en, en, en, kan mij mee, omdat dat een enorm uh, groot gewicht is dat hij meedraagt dan op zijn schouders. En, en, en dan denkt hij daarin mee en dan werkte daar rond. En probeer dat gevoel daar rond zo te materialiseren. En, zo. en, en, en ja, dan zit je daarmee bezig en dat wordt dan een collectief ding. Zo. En dat weet uh, die hopeloosheid of dat, dat, dat vraagteken, zo het ongewis, uh, proberen dat dan vorm te geven. Omdat dat ja, allemaal dingen zijn die mensen, waar mensen mee bezig zijn. Zo. En dat is altijd die essentie dat wij zo'n beetje naar, naar teruggrijpen. Zo, uh, ja, de pijn die die leven soms met zijn meebrengt en al, dat is sowieso ons, ons werkpunt. En, en, en, en ja, de hoop die je moet uh, proberen te vinden in alles zo. En als jullie dan bijvoorbeeld willen repeteren, is dat vaak altijd te samen? Of ga je ook gewoon soms alleen naar het repetitiehok of kot? Of? Ja, we komen elkaar daar sowieso tegen afzonderlijk. Als we met onze solo-projecten en onze andere projecten bezig zijn, dan, dan, dan, dan denk je van, ik ga gaan repeteren. En dan komt het toe en dan zit er al iemand anders al ja, bezig dan, dan sla je een babbeltje en dan, dan vertrekt hij weer zo. Maar uh, of soms ontstaat er een nieuw project eruit, weet je wel. Um, maar uh, hoofdzakelijk, met dat mijn raar is dat eigenlijk effectief met vijf. Er wordt heel veel gebabbeld en extreem veel weggegooid van ideeën en zo, tot uh, onze eigen grote frustraties soms. Zo. Het is daarom dat dat zo'n een, een heel lang proces is. De ene is, is, is soms um, creatiever dan de andere op een bepaald moment. Dus, dat is zo'n balans die zo'n beetje die zo in evenwicht gehouden wordt, gelukkig. Maar iedereen heeft zo, ja. iedereen heeft zo zijn inbreng. Het is juist die, die, die combinatie van al die meningen die zo ons zo uh, ja, definieert. Zo. Is dat spe Allee, speciaal aan jullie als band dat dat zo'n lang proces is, denk je? Wij hangen zo niet zo heel vast aan de tijd waar, waar, waar sommige Belgische artiesten bijvoorbeeld wel door, door wat ge, ge, ge gestuurd worden en jaarlijks een plaat uitbrengen uit vrees voor vergeten te worden of waardoor dat ik soms denk dat, ja, dat er soms wel nummers gemaakt worden die eigenlijk geen echte functie hebben, zo, buiten een plaat vullen ja, Wij proberen gewoon te wachten tot we, totdat we ja, genoeg stukken hebben waar we, waar we echt ons, ons, ons volledig kunnen, kunnen vinden en dat we zo, ja, het bestaansrecht gunnen. Ja. En de rest uh, gaat in de prullenmand en, en, en zien we dat wel weer. En, en dat is dan inderdaad ja, een, een, een, een, niet zo'n goede move als de oh, marketing geweest bij Als je ieder jaar een CD te verkopen hebt of aan te prijzen hebt, dan heb je, dan heb je wel... Uh, Iets om mee te werken. Wij doen dat minder. Oh ja, wij wij, wij houden ons dan bezig met, met, met dansvoorstellingen of, of filmscores. Of, of. We zijn altijd wel constant bezig in die vijf jaar. He. Naast het schrijven van, van een nieuw album. Ik kan een keer iets heel raars vragen. Ik zie hier bijvoorbeeld nu tekeningen van uw kinderen hangen. Ja. Haalt je daar soms ook iets uit? Uit die tekeningen niet direct zo. Uh. Maar gewoon ze bezig zien, inspireert je wel zo. Dat je zo weet van ja, die onschuld En je weet dat er sowieso wel donkere wolken boven hun hoofd zal, zal hangen ooit zo en, en ja het dan zo komt mij dan altijd zo'n soort van voorbare tristesse. zo en, en, en zeker dan, dan, dan onze kinderen ons altijd uh, heel veel geïnspireerd hebben. Uh, in mijn geval richtte ik, richt, richt ik mij vroeger naar zo de hemel, bij van spreken naar de mensen die er niet meer waren of dat ik verloren had. En door hun komst richtte u ook de twee. Twee opties nu, Daar richt je nog altijd naar boven, maar daar richt je ook naar beneden, zo, naar de toekomst. En dat is wel ja, een heel inspirerend iets als, als mens. Zo. Stel, je bent op weg gewoon van hier naar, uh, naar de repetitieruimte. Um, ben je dan onderweg eigenlijk echt bezig, met uh, dat ga ik voorstellen? Of, of ja, die muziek, of dat kan beter? Of ben je dan echt bezig met de muziek of met de band? Dat hangt er een beetje van af hoe, hoe dat je dag eruit zag. Zo, weet je. Maar je bent wel bezig met. met uh, Mag je de romslomp van die week zo wat, dan probeer je niet te vergeten wat er allemaal moet gezegd worden aan iedereen. En de antwoorden, dat je de antwoorden moet hebben op bepaalde vragen voor je weer weg bent. We laten het toch een beetje op zijn, op zijn, op zijn beloop. En soms staan we gewoon de hele tijd te babbelen en komen we niet toe aan, aan, aan, aan repeteren. Dan staan we gewoon wat te leuterend samen. En dat gewoon leuteren, vind je dat belangrijk? Oh ja, dat is voor, in ons geval is dat waarschijnlijk belangrijk. Dat is ook waarschijnlijk de reden waarom we al meer dan 15 jaar bestaan. Zo. Dat we effectief kunnen... Uh, dat we vrienden boven alles zijn. Zo. En hoe gaan jullie dan echt zo om met sociale media bijvoorbeeld? Dat is al redelijk lang dat wij dat eigenlijk doen. Zo, oh ja. We gaan daar niet helemaal extreem in. Oh ja. Ik wil zeggen, we hebben alles, zo bijzonder spreken. Maar het is niet dat we onze Twitter en onze Instagram apart gaan, gaan, uh, gaan regelen dan... Onze site en, en wordt ook niet, niet te vaak opge, opgedeed, zo, maar uh, je hebt wel contact met de mensen. dus Als er iemand mailt naar ons bij ze van spreken, dan gaan die op die binnen het uur antwoorden. Dus dat is wel tijdrovend. Maar dat, ja, dat, dat is wel iets moois, zo. Dat, dat dat leeft. Zo. Dat dat nog altijd een aanspreekbaar iets is die band. En halen je bijvoorbeeld veel veel uit de fans, over hun verhalen als ze iets sturen? Of... Ja, dat is, dat is altijd extreem inter, interessant, dat zijn de mails die sowieso wel naar iedereen geforward worden en waar er eigenlijk zo nog uh, over nagepraat wordt, oh ja, onderling zo. Like van de weekend hadden we gespeeld, twee keer in de vooruit in Gent hier en uh, dan komt er zo een Nederlandstal iemand, dus iemand, iemand die, ja, ze waren met een paar uit Nederland gekomen en, en die, die komt zo naar mij na het optreden en die zegt zo van ja... Uh, ik wil je iets vertellen. Vorige week is er een vriend van mij gestorven. En die hebben we gisteren begraven. En in heel die tijd heb ik nog niet kunnen wenen. En jullie hebben dat vandaag voor mij mogelijk gemaakt. En dan sta je daar zo met mijn mond vol tanden. Zo. Maar de, ja, die verhaal van die, van, die, van die mensen die luisteren... van ze zo een beetje een ondankbaar woord. Zo. Maar de mensen die ons volgen en die iets hebben aan onze muziek... Zo. En als zij dan zo hun verhaal doen van wanneer dat... Uw muziek iets betekend voor hen en, en, en zo'n toestand. Dat is altijd eigenlijk een, een, een soort van verdoken compliment zo, dat, dat onevenaarbaar is. Zo. Je hebt dan bijvoorbeeld je in waarin je allemaal zin hebt tegelijk. Wat? Is er dan een bepaalde ruimte, of is er zoiets van dat je echt zo zegt van nu ga ik me daar zetten en ga ik een keer proberen daar iets van te maken? Of ga ik iets... Dat is niet zo idyllisch eigenlijk. Dat is zo meestal als iedereen eens in zijn bed zit. Dan, dan zit je hier met je koptelefoon aan en je laptop en je boekje voor je. En dan zitten we nog wat, wat uren tot in de nacht door te, door te, door te werken. Zo. Dus dat is, heel, uh, dat is heel simpel eigenlijk. Dus er, er is niet, ook oh, zou kunnen zeggen, ik ga naar een bos gaan schrijven en al die toestanden, maar ik heb daar wel geen tijd voor. Zo, Graag ze, maar dat werkt zo niet meer of niet echt zo in de echte, in de echte wereld. Maar is het wel meer s'avonds dat u meer op die teksten komt? Of kun je ze echt zeggen, van s'avonds ben ik meer een. Uh... Creatiever dan in de ochtend? Nee, nee niet echt. dat komt. Dat kan. Meestal is het wel als je alleen bent. Dus als je bijvoorbeeld alleen in de auto ergens naartoe rijdt, bij wijze van spreken, dat je zo in je hoofd zit, wat zij door te malen en, en, en op dingen komt, en dan spreek je dat in aan in je dictafoon van je telefoon. Bij wijze van spreken. Of dan, dan, dan tek je een zo dat je niet vergeet. Dan schrijf je dan in een boek waar je thuis komt. Bij wijze van spreken. En dan, dan, dan grabbel je gewoon alles samen. En s'nachts is het louter, omdat, ja, omdat het mogelijk is, omdat je dan de tijd hebt dat je niets anders moet doen. Ik vind het eigenlijk wel heel gek, nog altijd, dat je als, als muzikant niet vaak naar concerten of zo gaat, of niet vaak naar andere muziek luistert. Hoe ben je daar dan zo echt ingerold? Natuurlijk, muziek betekent met moment veel voor... voor voor mezelf ook okay. oké. Like, like soms heb ik dat ook nodig had, bepaalde nummers van bepaalde bands. Like van Tool of zo bijvoorbeeld. Dat is een grote inspiratie geweest ook voor ons. Of uh, 16 horsepower bijvoorbeeld. Dat zijn dingen die zo, ja, net zo'n beetje dat meta-niveau uh, bereikten. Zo, door middel van muziek. Zo. En, uh, en dat is heel boeiend geweest. Zo. Om zo het medium muziek te zien gebruikt worden. Naar zijn volle mogelijkheden of kracht. Zo. Dat je daar echt kunt mee iets overstijgen. Zo. Een, een, een mens doen kippenvel krijgen, of een mens doen wenen, raken. Dat is echt zot. Je doet dan hier op met de schilderij of met de, met de foto. Je kunt altijd wat de aandacht trekken en de interesse opwekken en, en, en intrigue, zo Maar muziek is toch een, een geval apart. En dan haak je samen met, met, met woord, dan het ik nog een beetje geladener soms. En dat is extreem boeiend dat we daar zo onze weg een klein beetje in gevonden hebben toch zo, om dat onbewust te doen. Zo. Bijvoorbeeld, vorige week was er een, een optreden vooruit. Hoe bereid je je daarop voor, die avond zelf, het uur voor het optreden? Hoe, hoe gaat dat precies in elkaar? Onze elektrische show dat is redelijk uh, fysiek intens. Zo. Dus we moeten daar redelijk uh, alles geven. Zo. En, uh, maar een dag, dat ziet er bijvoorbeeld uit, dan zit er om één uur s middags komt de toe in de vooruit, en dan beginnen al uw grief in te laden en, en, en dan zit het daar. En dan moet je maar spelen om middernacht zo. Dus en dan zitten we tussen die tijd eigenlijk constant te wachten. Dus waar dat wij voor die show voornamelijk ons mee bezighouden, is ons, ons oppeppen tegen dat de show daar was, want eigenlijk waren we allemaal, allemaal al versleten. Voordat we moesten beginnen, en dan moesten we nog een keer alles geven. Dus dan, dan, dan pep je u op, uh, probeer je zo, zo, ja, de, de, de adrenaline en, en de, de zenuwen zo, uh, hun werk te laten doen. Zo. Ik zag nu ook een foto van, van u achter het concert. Dat je redelijk. Uh, ja, ik zie ook dat je wat blauwe plekken hebt. Is dat echt omdat je er zo zodanig voor gaat? Of is dat... Ja, maar ja, dat is gewoon voor, voor het ding zo wat kracht bij te zetten. Je moet zo in een aanvalssituatie terechtkomen bij ons oh ja, live. Zo, dat moet echt zo. Ja, je vecht in principe zo met iets uh, ongrijpbaars. En als je gaan spelen, zit ben je echt zo een band samen? Of is het allemaal wat meer apart? Of zit je echt alleen in je eigen wereldje? Ik denk de beste show is als we elkaar kunnen vergeten. Dat alles zo vlekkeloos en op automatische piloot uh, gebeurt. Dat er niemand door iemand anders afgeleid wordt. Door bijvoorbeeld een geluid of, of, of, uh, of iets dat niet marcheert. Of, of, of, of iemand aan betand toe, bijvoorbeeld ergens. Um, dan pas kun je echt verliezen erin en dan denk ik, zetten we meestal de beste show neer. Wij spreken altijd in termen van, wij zijn uh, together alone. Dus we zijn samen, alleen op dat podium zo. Dat is zo, dat is zo ons ding. Is dat de sterkte, denk je, van Amendra? Ja, ik ja, denk het wel. Dat, dat, dat we elkaar zo kunnen, kunnen omhoogduwen naar een niveau dat we alleen niet zouden kunnen. We handen ervoor, eigenlijk, of dat leven er ervan afhangt en, en ja, zo. Is het echt alsof dat jullie leven er telkens van afhangen? Ja. Heb je toch dat gevoel? Wat we proberen dat toch te doen. En als een show dan afgelopen is, gekeerd naar huis, hoe... De seconde na het optreden, nadat die laatste, laatste noot gespeeld is, dan heb je van het podium, dan je nog een paar minuten nodig om weer op je, op je plooi te komen. En dan is dat eigenlijk de ontlading bij ons. We zijn zo constant, de hele dag door zo, met een, met een spanning, en, uh, en dan is die spanning weg. Zo. Dan, dan, dan ben je er klaar voor en dan, dan, oh, dan hebben we energie en dan willen ja, we ons amuseren. Bij van spreken. Daarvoor zijn we niet echt heel aanspreekbaar. Of hebben we het liefst van al dat we gerustgelaten zijn. En Is dat iets waar je dan echt naar uitkijkt, naar zo'n show? Is dat... Ja, dat is ook iets gelegenaars. Eigenlijk heel weinig. Ik doe dat echt niet graag, speel. Maar. Waarschijnlijk omdat we met die materie werken, zo, denk ik. Uh, maar de fun factor van dat spel zelf is heel, heel, ja, heel minimaal of afwezig zo. Dus naar uit, kijk, ik kijk vooral uit naar, naar, naar de manier dat het gedaan is. Like zo voor een optreden zeggen we vaak zo van kijk, ik ben nu echt gehad of ik ben, ben nu een afzem ervan vanaf. Dat is zoiets ja, dat, dat je moet doen, dat het niet echt zo... Voor een of andere reden, ja, dat is een onderdeel van ons en moeten we dat doen. Maar het is niet echt goed te zeggen dat we dat tof vinden zo. Maar de, de... De erkenning dat je krijgt en als je iets gecreëerd hebt, als je nummers gemaakt hebt en, en je kunt dan luisteren en, en dat doe je iets met je, is dat zo de, de prijs like, meer voor uh, van het schrijven en van het uh, muziek maken. Doen.